Maar Kofferman neemt geen genoegen met die verklaring... en wil dat de politie de zaak onderzoekt. De aangifte van Kofferman is tegen het ruimingsbedrijf... en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De schade na de zware aardbeving in Mexico valt mee. Volgens de autoriteiten zijn er voor zover bekend enkele gewonden gevallen... en zijn ongeveer 60 huizen verwoest. Honderden gebouwen raakten beschadigd. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in het zuiden van het land... Maar ook de hoofdstad, mexico stad, zo'n 300 kilometer verderop, werd getroffen. In de hele stad gingen mensen in paniek de straat op. De VS legt geen sancties op aan Japan en tien EU-landen die zaken doen met Iran. Volgens minister Clinton hebben de landen, waaronder Nederland, de invoer van Iraanse olie de afgelopen tijd naar tevredenheid teruggebracht.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 Daarmee evenaart hij het record van César Rodríguez uit de jaren 40 en 50. Het weer in het noorden bewolkt. Het is een graad of 3. Overdag veel zon. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker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 Filemon Wesselink wint zich op over AVRO-censuur. In Illinois wordt, as we speak, een Republikeinse voorverkiezing gehouden. En onze verslaggever Jesper Stoffelen heeft vandaag het echte nieuws uit Den Haag. Het is twee minuten over twee, het vroege begin van 21 maart. Goedenacht, dit is nog steeds wakker van Omroep WNL. Nederland is een nieuwe eenmansfractie rijker. Sinds vandaag gaat voormalig PVV-kamerlid Hero Brinkman in de Kamer door het leven als de groep Brinkman. Brinkman stond al langer bekend als de meest mondige en hervormingslustige van het Stel. En vandaag besloot hij dat de toon en het gebrek aan democratie in de PVV te veel voor hem was. Hij was het beu en verliet de fractie. Martijn van der Kooi is uh, politiek analist voor uh, ambtenaren, hoofdredacteur ook nog van ambtenarennieuws.nl. Goedenacht. Ja, goedenacht. De PVV die is dus nu een, een Kamerlid kwijt. Het is de hele dag echt al het belangrijkste nieuws van de dag. Tenminste, uh -huh. sinds het bekend is. Waarom vinden wij hier, en vooral parlementair journalisten, zich hier zo over op? Ja. Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat die meerderheid die het kabinet had, dat die kwijt is. Hè? Want ik bedoel, de PVV die, die zorgde voor een meerderheid voor CDA en VVD. En uh, ja, dat was een meerderheid van één zetel. En met het vertrek van Hero Brinkman is die dus ja, in theorie althans verloren gegaan. Maar vooralsnog zegt hij dat hij eigenlijk niet van plan is... de steun aan uh, het kabinet op te geven. Denkt u dat dat misschien dan toch gaat veranderen? Nou, kijk... Dat hoeft niet te veranderen. Alleen met Wilders had uh, Mark Rutte een hele betrouwbare partner. Want die kwam al zijn afspraken na. En die had eigenlijk die fractieleden ook aan een touwtje. Maar nu moet Rutte dus behalve met Wilders... misschien in de toekomst ook met, uh, met Hero Brinkman gaan praten. Want als hij zegt, ja maar hier zie ik het echt niet mee zitten... dan moet ze dat serieus gaan nemen. Er is alleen een hele grote maar. En dat is de SGP. Want de SGP die steunt het kabinet in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer meestal ook, maar daar waren ze niet afhankelijk van de SGP, omdat nou ja, Hero Brinkman in die PVV-fractie zat. En nu is het zo dat ze ook in de Tweede Kamer dus op die SGP kunnen gaan steunen en Brinkman dus niet per definitie nodig hebben. Dus het verhaal is wat nog wat ingewikkelder dan, dan alleen maar de meerderheid is kwijt. Ja, kortom, er is weinig veranderd aan de situatie, dat er gewoon een... Uh, Rechtse meerderheid is in het parlement. Ja, dat klopt. Alleen is het zo dat op sommige punten de SGP dit kabinet bijvoorbeeld niet steunt. Dat is niet op heel veel punten, maar er zijn wel punten. Ja. En daar uh, is het kabinet weer afhankelijk van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en D66 En er zijn misschien ook wel weer punten dat ze echt afhankelijk zijn van alleen Hero Brinkman. Ja. En dan S wordt het weer lastig. Ze worden kwetsbaarder. Ja. Um, kan het ook zijn dat Hierop Brinkman in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen? Is er een kans dat hij, net zoals Geert Wilders dat heeft gedaan bij de VVD... zich gaat afsplitsen en een succesvolle eigen partij kan beginnen? Nou ja, wat hij zelf zegt, is dat hij daar nu over nadenkt. Uh, je hebt een, vandaag is er een enquête geweest onder uh, panelleden uh, van één Vandaag. En 50% van die mensen die PVV stemt, die zegt... nou. Ik heb wel sympathie voor die standpunten van Hero Brinkman. Alleen, de vraag is, als ze dadelijk mogen kiezen in het stemhokje... van ik stem op de groep Brinkman of de partij Brinkman of waar die ook mee komt... of op Geert Wilders van de PVV mm -hmm. of zijn partij... ja, dan lijkt me de kans wel heel erg groot dat ze voor die sterke... PVV gaan. En niet voor die afsplitsingen van. Maar Brinkman en... heeft hier toch over nagedacht. Hij zegt dit was een, een soort van uh, mm -hmm. semi spontane actie. Maar zijn boek komt toevallig uh, ja. binnenkort uit. Uh, uh, de, alle puzzelstukjes vallen wel heel precies ja, op zijn plaats. Ja, dat klopt wel. Het lijkt me wel... Kijk, het is natuurlijk echt een ego, hè, Hero Brinkman. Ik bedoel, hij zit ook vandaag... Uh, vanavond zit hij ook dan weer bij uh, Paul Witteman. Uh, hij zegt dat hij erover nadenkt... De kans lijkt mij wel groot. He, dat, wat u ook zegt, dat hij dat gewoon met een eigen beweging komt. Alleen de kans van slagen... We hebben natuurlijk Rita Verdonk gehad, die dat ook heeft geprobeerd. Op een gegeven moment heel erg populair was. Maar uiteindelijk met één zetel in de Tweede Kamer kwam. Nou, daar word je niet blij van, want dan kun je helemaal niks. Nee, Maar Brinkman heeft het voordeel dat hij zich nu heel erg in de kijker kan spelen... door zich aan te stellen, laat ik hem even zo noemen... Ja. door zich uh, prominent op te stellen in die onderhandelingen in het kathuis. Uh, ja, dat is dat, Voor zover dat, hij is, wel, geraakt, dat is wel een ja. voordeel. Het nadeel is dat ze ook niet echt, wat ik ook net vertelde, niet van hem afhankelijk zijn, omdat ze die SGP ja. nog. Uh, nog hebben. Maar, maar verwacht u dan dat de SGP een makkelijkere partner is om te onderhandelen dan, uh, uh, dan Hero Brinkman? Ik bedoel, de SGP uh -huh. die, die heeft al zich meer op, vooral op de achtergrond gemengd. Ik denk aan Janine Hennis-Plasgaard, die uh, ja. opeens tegen uh, de, de weigerambtenaar moest stemmen. Uh, uh -huh. dat, dat lijkt me toch ook niet echt een pretje voor uh, de Liberalen van de VVD nee, om zo samen te werken? Kijk, dus niet alle liberalen, maar er zijn, er zijn echt wel Kamerleden die met kromme tenen uh, naar die samenwerking kijken. Maar dat, dat gewoon... is dan alsnog ja, wel makkelijker volgens u dan met, uh, met Hero Brinkman? Die wil toch juist de aandacht? Uh, da dat is waar. Alleen Hero Brinkman is onvoorspelbaar. Kijk, uh, met de SGP, waar dan officieel geen afspraken mee zijn. Maar ik bedoel, de SGP weet precies wat ze moet doen en de VVD weet precies wat gevoelig ligt voor de SGP. Dus in die zin uh, werkt dat goed. Ja. En Hero Brinkman is toch een querulant. Hè? Is ja. iemand die je kan ook, veel zeggen uh, van de SGP, maar niet dat ze onbetrouwbaar zijn. Nee, en ook niet dat ze de, de publiciteit zoeken zeg maar, over ja. uh, de zaak heen. Hè? Dus over je ten koste van de goede samenwerking of het kabinet. De SGP is gewoon een hele betrouwbare coalitiepartner. Ja. En uh, Hero Brinkman... Uh, ja, daar moet dat nog van blijken. Maar het is tot nu toe natuurlijk ook echt wel een querulant gebleken die altijd, uh, als hij de kant zag, uh, flink. Uh... Uh, op de trom uh, ging slaan. Het is uh, allemaal heel onvoorspelbaar. Bijvoorbeeld ook nog of hij dan bij de Provinciale Staten van Noord-Holland... want daar zit hij ook nog in. Ja, of hij daar dan opeens in. nog wel gewoon voor de PVV is. Het, ja. het, uh, ja. het, uh, het zal zich allemaal uit moeten wijzen. Dat is ook ongeveer het verhaal dat hij vandaag heeft verkondigd. In ieder geval dat hij uit de PVV-fractie is gestapt. Uh, dank u wel voor uw analyse, Martijn van der Kooi, Politiek analist en hoofdredacteur van Amtenarennieuws. Ja, graag gedaan. Precies negen minuten over twee. U luistert naar nou nog steeds wakker van Omroep WNL. En uh, in deze dinsdagnacht hoort u altijd muziek. Vannacht hebben we John Tarifa op bezoek. En uh, um, ja, Anne, voordat we in details gaan, ik moet ik even uitleggen. Het is een internationale gast. Welkom, first of all. Thank you. Thank you very much. You've got quite a complicated history uh, as it comes <laughs> to, your, to your heritage. Yeah. Where are you from? Um, I'm from Albania. Um, although my uh, my father's uh, side of the family is uh, Spanish origin... But, Long, long time ago. I'm talking about, you know, the monkeys back in the days. Mm. And uh, the same goes for my mother's side, but then from Greece. Aha. So uh, I'm from Albania. I grew up partially in the US. And uh, now I live in Holland. Even voor de duidelijkheid voor de mensen die het niet verstaan hebben. Geboren in Albanië. Een moeder die uit Griekenland komt, oorspronkelijk een vader uit Spanje. En ook nog opgegroeid in de Verenigde Staten. Yep. Uh, and we're talking English to you, but if we talk Dutch, you can understand it a yeah. little bit because you live. Yeah. Normally in Holland. Yeah, that, that klopped, yeah. <laughs> <laughs> How did you wind up in Holland? Um, back in the. When we came here, I came with my family because uh, my father was a diplomat then. So I. Uh, yeah, we moved here because of his job. And we also moved to the US because of his job as well. So uh, hmm. thanks to my father that I'm here, actually. All right. Yeah. So we've got all that clear. Now let's talk about your music. Um, first of all, we call it John Tarifa because that's your name. Yep. Uh, but there's let me count three more people behind me and the, and the photographer yeah uh they're not all called John Tarifa no no no although they wish they would be called John oh, <laughs> I'm kidding we have uh, on trumpet on trumpet tonight we have Magnus he's from Latvia um on on one guitar we have Ashmar. he's from Curaçao and on uh, also on guitar and vocals we have Levi Silvani also from Curaçao and uh yeah we came with the four of us tonight and uh het mm. is going to be an acoustic uh, show. Ja, en Levi Souvani was vorig jaar hier nog als uh, hoofdartiest yep. te yep. gast. Zo so ben jij hier uiteindelijk yeah. uh, ook via via terecht gekomen. Het is een, yeah. een klein wereldje. Yeah. Uh, but you're working with, uh, with him uh, on your uh, latest tour. Yeah. Uh, how did you uh, end up with him? We, uh, we know each other for some time now. Um, for a couple of years. And we always sort of had in the back of our minds that we would like to do something together. And last year... Um, I had just uh, left my previous band and we bumped into each other at a, at a jam session. We spoke and we got together and yeah, from the next afternoon, the next day, magic happened. We uh, we toured together, went to Curaçao together and uh, we collaborate together on uh, on his album and on my album as well. So it's, uh, yeah. Yeah, because yeah, you've great. got quite an elaborate music history. Mm -hmm. uh, you've been in many bands, Nuclear Family, L4. Yeah, yeah. Um, probably most well known as M uh, mc mcniff yeah mike niff used to be mike my niff. previous name oh, yeah, sorry. Yeah, yeah. uh yeah. that's hip-hop right uh yeah that's pretty much uh boom bap uh, hip-hop yeah mm. yeah and what i do now it's a bit uh well it's actually much different it's it's more organic it's acoustic uh good yeah i'll call it feel good music basically uh yeah. as you can hear it with ki uh, acoustic guitars trumpet more singing and uh For de summertime. Ja. Yeah. <laughs> Wel, since spring has begun, today, we're all very excited to hear a lot of music from you. Yeah. So, I'd I'll like to invite forward. you to get. Thank you. Behind your John microphone. Tarifa met zijn band is hier bij ons in de studio. U heeft het vastgemerkt, een heel internationaal gezelschap. John Tarifa zelf komt uit ongeveer al vijf landen tegelijk, als ik het goed <laughs> begrepen heb. Ze spelen vier nummers vannacht over de komende twee uur. Te beginnen met een single So Right. Thank mm -hmm. you. From the slums of my soul To the ink of the pen I think of a plan Staring at an empty can of Heineken again and I'm doing what I can To get to where I need to be Without a helping hand Cause, yeah, I'm a hardworking man And at least this way I can be my own boss No matter what they say So, it's a new day for me Time to walk away From agony and be me Focus on self-mastery To get to that next level Man, I have to be A little bit more selfish To live happily Completely disregard the rules of gravity just fly high rise and shine touch the sky right now feels so right worth the try why not this man here sees no limits I mean I got one life to live I might as well live it like baby I was wrong but deep inside it feels so right and now I sit here alone inside it feels so right whoa whoa I said it when really it feels so right whoa living in Holland so long I'm brainwashed by the rain but still look at the bright side I can't complain got more than I need cause all that I need is a roof over my head and shoes to cover my feet it's not much they refuse me cause I'm not Dutch I fight for equal rights and never have I held a to grudge to get my residence permit I had a lot at the judge and now I spit with the real bill I cannot touch it's time to take it easy I cannot rush I got stories for days so how can I hush my mouth keep it all from coming out when you were pressed for so long my is now so I start from scratch, combine words that match, feed the ears of hungry listeners with the message attached in each song. I'm only Mike Nymph on the beat on. It feels so right, though I might have been wrong. Maybe I was wrong, but deep inside it feels so right, and now I sit here alone, and inside it feels so right. A new one begins, man, I'm on my way So can't stop to think about what went wrong Forget it, and that's life Gotta keep on, cause the feeling is so right And of the day, new one begins I'm on my way, can't stop to think about what went wrong Forget it, and that's life Gotta keep on, cause the feeling is so right Maybe I was wrong But deep inside it feels so right And now I sit here alone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 John Tarifa en zijn band, hij speelt de hele nacht bij ons de live muziek in de studio. Dit was zijn eerste nummer, So Right. Muziek voor de lente. Nog 230 dagen en dan kiest Amerika een nieuwe president. Het is nog altijd niet zeker wie het namens de republikeinen zal opnemen tegen president Obama. Ook vannacht zijn er weer voorverkiezingen gehouden. Dit keer in Illinois, de Kandidaten hopen hier nog 54 kiesmannen aan het totaal toe te voegen. Joran Willigers, adjunct hoofddirecteur van verkiezingenvs.com. Goedenacht. Goedenacht. Ja, um, uh, wij dachten we gaan voorbeschouwen met je op uh, de strijd in Illinois... maar um, het is al gelopen volgens mij, hè? Ja, het is al, het is al duidelijk. Romy heeft, uh, heeft heel erg duidelijk gewonnen in Illinois. Hij heeft op dit moment bijna 53 van, van alle stemmen binnen is zo'n 30% van, uh, van uh, Santorum. Nou, dat is veel beter dan uh, hij zelf ook had verwacht. dan in de peilingen ook was verwacht. Uh, dus uh, de verwachting was wel dat hij zou winnen. Maar zo dik, uh, dat zat er nog niet in. Dus een uh, ontzettende meevaller voor hem. Nou stapelt Romney overwinning op overwinning. Uh, hoeveel heeft hij er eigenlijk nog nodig om toch wel redelijk zeker te kunnen zeggen dat hij de kandidaat gaat worden? Nou, dat is moeilijk. De delegates die ze per verkiezing krijgen, dat is niet dat bekende winner-takes-all-principe. Dus afhankelijk van hoe goed hij wint in staten, kan hij al snel de nominatie binnenslepen. Nou, nu wint hij heel erg goed. Hij loopt net al over die 54. Nou, waarschijnlijk is de verwachting dat hij daar nu 47 van binnenhaalt. Uh, maar hij is nog lang niet. En uh, St. Doet het, aardig, doet het toch nog wel aardig goed uh, om hem vooral veel kiesmannen te, te onthouden. Um, dus uh, uh, het kan nog wel een tijdje duren voordat hij dat, uh, voordat hij dat binnen gaat krijgen. Uh -huh. Ik denk dat zijn, uh, zijn insteek nu wel zou zijn om... Uh... St. Thorm toch te stellen hoe moeilijk het voor St. Thorm zal zijn om überhaupt nog terug te komen. Um, maar het is nog best mogelijk dat het nog een hele lange tijd duurt voordat uh, Romney echt uh, definitief die nominatie ja. binnenkrijgt. Nu, nu wordt al door heel veel amerika watjes aangegeven dat de andere kandidaten, het zijn er nu in totaal nog vier, dus drie tegenover Romney, niet uit de race zullen stappen uh, voor eigenlijk uh, naar alles zeker is. Maar hoeveel zin heeft het nog voor hun om, uh, om mee te strijden om nog echt die presidentskandidaat te kunnen worden? Want ik snap best dat de het voor de kijkcijfers en de aandacht nog wel spannend willen houden. Maar uh, Romney heeft nu uh, 17 staten volgens mij gewonnen. Dat, die, die gaat het toch gewoon halen? Nou, het, het moeilijke is, als het op die conventie aankomt... Uh, dan gaan al die delicates die kunnen uh, ook met elkaar gaan wheelen en dealen... over wie de kandidaat wordt. En dan kunnen bijvoorbeeld de stem van uh, de mensen die Gingrich achter zich heeft... samen met die van zijn kunnen toch een heel, een heel sterk blok weer gaan vormen. Uh, dus dan zou het nog niet helemaal zeker zijn. Nou ja, dat, of die kans heel groot is, dat weet ik niet. Uh, nogmaals, uh, Rob, kijk, de dingen zitten Ronnie nog wel mee. Maar aan de andere kant, uh, hoe langer die campagne duurt. Uh, Romney is een hele rijke man. Uh, maar ook in zijn campagnekist, nou, er zitten steeds minder dollars in. Uh, hij krijgt meer negatieve aandacht. Hij heeft meer kans op blunders. Nou, wat ik al zei, zijn geldreserves worden meer uitgeput. Uh, dus uiteindelijk, ja, Obama krijgt ook alleen maar meer en betere kansen tegen Romney. En ik denk dat het voor de Republikeinse partij ook heel belangrijk is om snel die Romney toch te verkiezen. Uh, want Obama is niet onverslaanbaar. En dat wordt ook wel vaak gezegd. Hij is, niet Hij is echt niet onverslaanbaar. Het lijkt nu heel goed voor Obama te gaan. Uh, maar de marges zijn klein. En ook bij Obama zijn de donaties uh, minder dan verwacht. Ja, want hoe, hoe gaat dat gebeuren straks? Uh, het lijkt er dus op dat Romney dit in ieder geval wel voor elkaar gaat krijgen. Um, nou kan je dat misschien wel heel makkelijk tegen elkaar uitzetten. Dat Centorum... Per afgevaardigd een bepaald bedrag heeft geïnvesteerd en met Romney daar een veelvoud van. Hoe zal die verhouding zijn tussen Obama en, uh, uh, en Romney straks bij de echte verkiezingen? Nou, uh, het wordt een beetje een strijd tussen grote donoren en kleine donoren. Uh, Obama is heel erg sterk in het verwerven van kleine donaties, mensen Grassroots campaigning noemen ze het ook wel mensen die op vrijwillige basis zich willen inzetten. Romney heeft eigenlijk heel veel moeite om mensen echt te enthousiasmeren. Hij krijgt wel hele grote donoren binnen. Um, maar bijvoorbeeld uh, de, de, de, van alle campagnegelden die hij in februari heeft binnengekregen, zo'n uh, ruim 6 miljoen dollar, is de helft van één donor. Um, en de andere helft is van minder dan 100 anderen. Dus hij krijgt er eigenlijk alleen maar grote donaties binnen. Nou is dat niet slecht, uh, maar daarmee gaat hij het niet redden. Um, dus dat wordt een beetje de strijd. En um, Obama, er um, is dus veel kritiek op Rumble, hoe hij het heeft aangepakt. Maar één ding kan hij wel, en dat is natuurlijk een ontzettend goede campagne voeren. Dat hebben we vier jaar geleden wel gezien. Nu is uh, Illinois ook nog thuisstaat van uh, Barack Obama, waar vandaag dus gestemd is. Merk je ook iets aan de campagne dat hij misschien net iets minder hard tegen Obama gevoerd werd in Illinois? Nou, ik denk dat het niet daaraan ligt, want... Uh, uh, Kijk, in, in heel veel, in een aantal districten, die ging in 2008 allemaal naar Obama. Maar dat waren van oudsher toch wel Republikeinse districten. In 2010 bij de tussentijdsverkiezingen hebben die ook weer Republikein gestemd. Um, maar, um, uh, kijk, Romney heeft zich continu op de economie uh, gericht. En eigenlijk gaat nu wel weer iets beter in de economie in, in, in Amerika. Niet heel veel, dat maar het gaat wel uit. iets beter. Ja, dus Romney moet iets nieuws uh, bedenken, iets anders bedenken dan de economie om het maar over te hebben. Uh, omdat Obama het dus ook wel wat beter doet op dat gebied, heeft op zich niks met Illinois uh, verder te maken, dus schal ik zo in. Nee. We, we, weten we eigenlijk al wat dat gaat worden, dat nieuwe thema van Romney? Ja, hij is ook met, uh, met foreign policy bezig, hè? Buitenlands, uh, buitenlands beleid. Uh, maar ja, of, of, of dat uh, de Amerikanen nu heel veel interesseert, weet ik niet. Dus uh, hij hmm. moet daarvoor echt een, een nieuwe koers gaan bedenken. Ja, dus, nou, spannend. Uh, ja. Spannend. Eerst maar eens de kandidaat gaan worden. Dat lijkt me belangrijker voor, uh, voor Romney. Hoewel ja, de... en dat is heel belangrijk voor, voor de komende tijd. Dit is een, hele, dit is een grootse overwinning. Hij ja. heeft nog niet heel veel grote overwinningen in die staat gedaan. En dat moet hij heel erg gaan doen. Hij moet grote overwinningen gaan boeken. Want anders dan... Uh, ja, dan gaat het nog lang duren en dat is alleen maar slecht voor hem. Joran Willigers, um, dank voor deze uitleg. Oké, okay, dank u wel. Het is tien minuten voor half drie. Nu is op, uh, in de nacht op de televisie en op de radiozenders... Uh, vooral heel veel non-stop muziek te horen... en allemaal rare reclames en poker-televisieprogramma's. Uh, maar eerder vanavond zijn er heel veel andere zinnige en mooie programma's uitgezonden. En een overzicht daarvan, ja, We hebben een kleine blik uh, weten te werpen op de televisie... en de hoogtepunten daaruit gepikt. Ze zijn terug van weg geweest. De loverboys van BNN, Valerio en Dennis...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 Nee, het valt niet goed te praten. Hij verkoos dus het blowen boven zijn vriendinnetje. Maar nu hij zijn verslaving begint te vervelen... heeft Stefan grote spijt dat hij Manon heeft laten gaan. Als een echte loverboy roert Valerio in zijn thee en gooit hij af en toe een diepzinnige stelling in het gesprek. Maar, maar even laten we elkaar geen mietje noemen. Dat, dat je dit een medicijn gaat noemen... vind ik natuurlijk nee. wel een beetje een makkelijke en raar verhaal. Ja, een raar verhaal. En het wordt steeds complexer. We hebben een gesprek gehad met mijn sen. Ja, dat is natuurlijk nooit goed, maar dan heb ik dingen gezegd... en dat was van haar echte truppel. druppel. Wat, wat heb je gezegd? Je ik weet nog god niet meer wat ik heb gezegd. Ik weet echt mijn god niet meer wat ik ja. heb gezegd. Nee, echt niet. Nou, hij heeft gebloot, heeft dingen gezegd... maar hij weet niet meer wat hij heeft aangedaan. Valerio, zeg er eens wat van. Als ik gewoon even hard mag zijn... dan uh, uh, zou ik nu denken... deze gast is gewoon uh, een keiharde lul geweest. En in plaats van dat hij zegt... nou, ik heb me toen en toen als een lul gedragen... Ben je eigenlijk continu in de slachtofferrol aan het schieten... en zeg je dat je het zelf zo zwaar hebt? Duidelijke taal van Valerio. En als Valerio en Dennis zo langzaamaan bij zijn ex-vriendin uh, op zoek gaan... wordt ook duidelijk dat een gelukkige relatie er niet meer in zit voor Stefan. Ik wil niet meer, uh, geen contact meer met hem. Wat, wat ja. voel jij nog voor nee, hem? Nee, niks. Echt niet meer. Je bent hem liever kwijt dan wijk ja. in je leven? Ja, ik heb het echt afgesloten, ja. Tja, liefdesdrama.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 Nog een stapje bovenop te doen. Dus... Bij deze? <laughs> wil je alsjeblieft verkeer ik met mij. <laughs> ja. Altijd goed, ware liefde. Ook Po nieuws brengt vandaag positief nieuws... omdat ze hun vrouwenquotum eens omhoog wilden krikken... namens een kijkje op de loungeparty van het tijdschrift Vogue. Ik ben een vrouw. We zijn een item aan het maken met alleen maar mooie vrouwen. Dat geloof ik graag. Heb je er eens gezien? Nee. Die is ook Kijk, heel leuk. Daar. Die is goed, hè? Die is zei... een hele oude wijf, man. Nou, nee, nee, nee, niet. Nee. Kijk hoe oud ze is. Nou niet is echt normaal, man. Ja, u hoort het goed. Ook onze WNL-collega's Merel Westrik en Eva Jinek waren aanwezig op de releaseparty. Namens Vrouwelijk Nederland wilde Stacey Rookhuizen ook nog iets in de roze microfoon zeggen. Oh, wat leuk. Hallo, ik praat.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 Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Dank u wel. Altijd heldere, meester van Visser. Ik vind Tot vind het geluid ook zo mooi. Ja, mooi. Het <laughs> past al bij hem. <laughs> Dat was het medio overzicht Elke dinsdag om twee uur staan nieuwsgierige Kamerleden er weer klaar voor... Het Vragenuurtje. Parlementariërs roepen naar aanleiding van berichtgeving in de media... bewindslieden ter verantwoording. En het voltallige politieke journaaien staat dan weer te trappelen... om daar verslag van te doen. En wij kunnen natuurlijk niet achterblijven. En dus stuurden we onze frisse verslaggever Jesper Stoffelen naar Den Haag. Vandaag raakte hij, zoals elk parlementair journalist... verstrikt in het brinkman web Maar hij wist zich er als enige journalist aan te ontworstelen. Het was iets voor één uur vanmiddag. En ik stond op het punt om af te reizen naar de Tweede Kamer... voor het wekelijkse Vragenuurtje.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 te moeten functioneren in een partij die geheel rond één man is gebouwd... en die niet van zins is de toekomst na deze man te verzekeren. Nieuws dat achteraf natuurlijk het gesprek van de dag was... en ook alle aandacht op zich vestigde. Hierdoor sneeuwde het wekelijkse vragenuurtje helemaal onder. Het was ook het vragenuurtje waarbij er stil werd gestaan... bij de slachtoffers van het vreselijke busongeluk in Zwitserland. Maar het ging ook over de Olympische Spelen... die wellicht in 2028 in Nederland worden gehouden. De kosten hiervan zijn volledig onduidelijk. Zo onduidelijk zelfs dat er een Kamervraag werd gesteld door Renske Leijten van de SP. Nou, er is duidelijk geworden uit uh, documenten die RTL uh, boven tafel heeft gekregen... dat de investeringskosten voor de Olympische Spelen 8 miljard zullen zijn. En het is ons als Kamer nooit gemeld. Dus ik vond het de moeite waard om aan de minister te vragen of ze dat bewust heeft gedaan of niet. Daarop heb ik geen antwoord gekregen en nu gaan we een debat met de minister voeren hierover. Is dat bedrag te veel voor een Olympische Spelen in deze tijd? Uh, persoonlijk vind ik het wel erg veel gevraagd. Uh, we bezuinigen op uh, heel veel zaken en dan zou een investering van 8 miljard wel erg veel zijn. Maar eigenlijk gaat het nu helemaal niet over wel of niet doen, te hoge of te lage kosten. Ik wil nu weten of wij werkelijk alle informatie hebben. Want anders kunnen we helemaal geen besluit nemen over de Olympische Spelen, als we gewoon niet alle informatie op tafel hebben liggen. Mocht het besluiten dan op een gegeven moment genomen worden, wat dan? Waar stemt u voor? Wel of niet? Ja, dat moeten we dan zien. Op dit moment zeg ik, doe maar niet. Maar ik ben nu voornamelijk in strijd met de minister. Omdat de minister heeft gezegd, alles hebben jullie gekregen. Terwijl uit die ja, documenten die dus dan gewopt zijn, zoals dat heet, blijkt dat wij niet alles hebben gekregen. Ja, en dat, dan heeft de minister echt een probleem. En... Ja, het onvolledig informeren van de Kamer uh, kan echt ook wel leiden tot uh, een probleem voor haar in haar positie. Een bruikbaar antwoord van Edith Schippers, minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die kwam er niet recht. Nou, we weten niet eens of we de Olympische Spelen gaan organiseren. Dat besluit het volgende kabinet pas. En ik heb met de Kamer afgesproken dat we de kosten en de baten van als we het eventueel zouden doen op een rijtje zouden zetten. Ja, dat rapport heb ik in november naar de Kamer gestuurd. Er staan allerlei scenario's in met alle kosten en baten. Ja, en dan kun je op ieder scenario kun je alle kosten optrekken en optellen en alle baten er weer aftrekken. En dan kun je zelf tot de conclusie komen wat de voorlopige indicaties zijn. Wij doen die onderzoek om te kijken hoe we de kosten kunnen verlagen en de baten kunnen verhogen. Was de vraag terecht. Ik vind het niet, want de Kamer heeft alle cijfers die ik ook heb. Wilt u dat de Olympische Spelen naar Nederland komen? Ik ben daar neutraal over, want ik vind dat je zakelijk naar zulke dingen moet kijken. Dus als de Olympische Spelen ons veel geld kosten, dan ben ik negatief. Als ze redelijk kostenbaten met elkaar in evenwicht zijn, dan vind ik dat we goed moeten kijken of het het kunnen. Grenske was met dit antwoord niet tevreden. Nee, in het geel niet. En daarom heb ik ook een debat aangevraagd, omdat het nog steeds niet duidelijk is. En dat is door de hele Kamer gesteund. Dus ik ga er ook vanuit dat we op korte termijn dat debat gaan voeren. Voorlopig is alles rondom de Olympische Spelen nog onduidelijk. Maar ze hebben nog wel even de tijd. Want 2028 is pas over 16 jaar. U hoorde een verslag van onze uh, verslaggever Jesper Stoffelen. Twee minuten over half drie. U luistert naar nog steeds wakker van Omroep WNL.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 Volgens het Openbaar Ministerie is er geen enkele aanleiding te denken dat daar ook kinderen zijn misbruikt. Mitt Romney heeft ook in Illinois de voorverkiezingen gewonnen. Hij ligt daarmee op koers om de presidentskandidaat van de Republikeinen te worden. Romney behaalde een meerderheid van de stemmen en Rick Santorum eindigde als tweede. Ron Ball en Newt Gingrich speelden geen rol van betekenis. De beurs in Japan is zojuist geopend en we zagen meteen rode cijfers. Inmiddels krabbelt Tokio weer een beetje op en is het verlies slechts 0,13 procent. We houden het hele nacht voor u bij. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, je ja, gaan we het hierover hebben? Ja, heel graag. <laughs> uh, Mandy en Lisa, Dr. Lul en de Weerman... allemaal roemruchte typejes uit het programma Neon Letters. Nou, werd gisteren het nieuwe seizoen uh, uitgezonden. Dat ging van start. In eerste instantie stonden ook God en Allah op de rol. De twee zouden in een aflevering uh, een potje gaan boksen om nou eens uit te maken wie echt de baas is. Volgens de AVRO was de titanenstrijd tussen de twee wereldgodsdiensten niet grappig genoeg. En het zou het vooral heel veel stof doen opwaaien. De sketch werd daarom niet uitgezonden. Jammer, vindt BNN'er Filemon Wesseling, Die daarom vanavond in zijn Week van Filemon een eigen versie van de sketch uitzond. Filemon Wesseling, goedenacht. Goedenacht, hallo. Ja, vanmorgen werd dus bekend dat de AVRO het fragment niet uitgezonden had. En toen, wat deed jij? Nou, toen was ik gelijk uh, enorm nieuwsgierig, uh, want uh, er stond als een van de redenen uh, dat het niet uitgezonden werd, dat uh, ze bang waren voor de ophef. En ik dacht, ja, een sketch dat in een satirisch programma plaatsvindt tussen uh, God en Allah, waarin ze al zeiden, Allah, uh, die blurren we, dus die uh, wordt dan onherkenbaar. Waarom zou dat überhaupt uh, tot ophef, uh, voor ophef zorgen? Dus toen, uh, ja, toen zijn we eigenlijk een beetje rond gaan bedden... en uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij Tovik Dibi... dat is een Tweede kamerlid voor GroenLinks. En ik vroeg, uh, hij is moslim... en ik vroeg hem, ja, wat is dat nou, mag dat niet? En hij zei, ja, ja wettelijk mag, mag dat gewoon, je mag zo'n sketch uh, uitvoeren. Ik zei van, hoe, ja, hoe zit dat dan in het geloof? Is het, staat er ergens uh, geschreven dat je uh, een, een profeet... of uh, Allah niet als bokser mag, uh, mag uitbeelden? Nou, dat... Hij zei, ja, dat mag ook gewoon. Er staat zelfs eigenlijk nergens geschreven dat je hem niet herkenbaar in beeld zou mogen brengen. Dus dat zou zelfs mogen. Dus jij ziet en, ook uh, eigenlijk geen enkele ja. reden waarom de AVRO dit niet zou willen uitzenden? Nee, nee, dat, dat zag hij niet. En hij zei ook nog van, uh, ja, het is een beetje... Hij zei ja, je moet niet voor anderen denken. En uh, wij als moslims hebben al tien jaar islamdebat achter de rug. Wij kunnen best tegen een stootje, wij hebben best wel humor. Uh, wij we begrijpen best wel satire. Dus uh, en er is in elke stroming wat extremisten die daar dan niet tegen kunnen. Uh, maar daar moet jij als programmamaker geen rekening mee houden, zei hij. Ja. Maar de AFRO zegt, ja, het, het zou heel veel stof doen opwaaien. Is dat een beetje de truttigheid van de AFRO dan, denk je? Ja, ik weet niet uiteindelijk wat, het, wat, wat, wat dat precies is geweest. Maar ik denk gewoon, ik denk dat het gewoon, uh, ja, die, die fout maak je ook wel in, in relaties met andere mensen of op allerlei fronten, dat je voor andere mensen gaat bellen, uh, denken. Dat je voor andere mensen denkt van ja, dat, dat vinden zij niet leuk of dat, daardoor, daardoor zullen zij heel gekwetst zijn. En ik denk dat dat de AVR heeft gedaan. Mm. En ik, denk, ik weet niet of zij een rondje hebben gebeld, aan alle moslims om te vragen van wat, wat vinden jullie er eigenlijk daadwerkelijk van. Bij BNN was er niemand die uiteindelijk zei, nou uh, Filemon, zou je dat wel doen? Nee, nee, nee. Nee, we zijn ook best wel nuchter. Dacht we dachten van, nou ja, dat is niet, toch niet zo'n probleem, dat ja. moet toch kunnen. Dus... En nog geen doodsbedreigingen gekregen ook, neem ik aan? Nee, nee, dat is. Je bent ook nergens niet. bang voor? Nee. Ja, nu is dat satire natuurlijk als, als laatste ook nog belangrijk, dat het gewoon grappig is. De scène die je nu uiteindelijk zelf uh, gecreëerd hebt, vind je die dan uiteindelijk ook nog grappig? Of is het veel meer de discussie eromheen dat het groter gemaakt heeft en is de grap eigenlijk, nou ja, niet eens heel erg goed? Nou, oh, ik vond nog... <laughs> ook al zeg ik het zelf, ik nog best grappig. Maar ik, ik weet zeker dat uh, Jeroen van Koningsbrugge en uh, Dennis van der Ven grotere humoristen zijn dan ik zelf. Maar mij ging het ook echt meer om het onderzoek. En ik dacht: van ja, als we het dan bij BNN zitten, dan moeten we het ook over uh, zelf gaan proberen. En wij moesten het natuurlijk ook echt in, uh, in, uh, in een paar uurtjes in elkaar uh, flansen. Echt heel veel tijd om over na te denken, of zetten dressen, of acteurs uit te zoeken hadden we niet. Dus we hebben dat gewoon echt uh, aan het eind van een. Eind van de middag, vanmiddag, nog even snel opgenomen. Nou ja, voor de mensen die het uh, gemist hebben, de week van Filemon... is natuurlijk gewoon terug te kijken op uh, uitzendinggemist.nl. Dan kunnen ze nog uh, God met Alla een potje zien boksen. En uh, dankjewel in ieder geval ja, voor en, uh, je uh, wat het trouwens nog wel belangrijk uh, is om te vermelden... dat ze, uh, ze boksen dan wel, maar ze doen dat echt... om uh, al die wereldproblemen even van oh, schap okay. te mappen. Ja. En daarna gaan ze gewoon gezamenlijk vriendschappelijk een, uh, iets drinken. Okay. Dus, uh, God een biertje en Allah een kopje thee. De winter ook niet één, zeg maar. Wat zeg je? Is er nog iets? Nee, echt... nee, nee, het is echt sparren. Het is niet God of Allah die knockout gaat. Nee, nee, nee, uh, dus met de gevoelens is keer, uh, van de christenen en uh, de no moslims. Maar <laughs> nee, het is gewoon, uh, het sparren. Oké, okay. Dankjewel voor je toelichting, Filimon Wesseling. Geen dank, graag gedaan. Het is pas crisis als het bier op is. Dat is in een notendop wat er volgens het Utrechtse College van BMW... aan de hand is in haar eigen stad. Volgens een rapport van de gemeente zouden er te weinig hotelbedden... te weinig sterrenrestaurants... en te weinig echt vernieuwende horecaconcepten in de stad te vinden zijn. Daar is niets van waar, zegt Koninklijke Horeca Nederland. En ook de Utrechtse VVD is het er niet mee eens. Dimitri Gillissen, raadslid en woordvoerder op dit punt... voor de VVD in Utrecht. Goedenacht. Goedendag. Volgens het college loopt de horeca in uw stad dus achter... Um, maar is dat wel zo? Dat is een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. Het college heeft het uh, aantal horeca-gelegenheden afgezet tegen het aantal inwoners in de stad. Het aantal gelegenheden per 10.000 inwoners. En daaruit zou je kunnen opmaken dat Utrecht slechts scoort in uh, vergelijking met andere steden in Nederland. Dus, maar... kortom, zij vinden dat er eigenlijk meer cafés moeten zijn in, in de stad? Ja, nou, dat weet je wel af wat je bekijkt. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar het aantal vierkante meters horeca wat beschikbaar is in Utrecht, dan zie je dat we het juist heel erg goed doen. Dat we daar zelfs op een derde plek komen naar Amsterdam en halen meer, geschikt niet. Dat heeft te maken met de aanwezigheid van Schiphol. Dus als ik goed reken, heeft Utrecht gewoon veel grote cafés? Ja, daar is ook wel een reden voor. Uh, de kosten eigenlijk om horeca uit te baten in Utrecht zijn aanzienlijk hoog. Dat betekent dat je als ondernemer ook eigenlijk een groot vloerbevlak moet hebben... wil je gewoon Utrecht een redabele zaak kunnen draaien. Dus we hebben in Utrecht redelijk veel grote cafés. Niet zo heel veel, maar wel grote. Ja. Nou, los eventjes van die statistische uh, uh, problemen die je daarmee kan hebben. Het punt dat er weinig vernieuwende horecaconcepten zijn. Ja, daar is toch weinig tegen in te brengen, denk ik. Nee, ik denk ook wel dat het een breed gedragen bent is. Ook wat ons betreft in ieder geval om een kwaliteitsslag te maken. Utrecht heeft wel... Het telt wel gekend één sterrenrestaurant. Dus er valt ook wel een kwaliteitslag te maken. En dat is wat ondernemers ook heel graag willen. Alleen de aanvlieggoede is anders dan het college op voorstaat. Wat bedoelt u daarmee? College zegt, nou ja, het college stelt eigenlijk voor, stelt vast... Hè, aan de hand van die cijfers, dat er te weinig horka is in Utrecht. Dat er meer concurrentie zou moeten komen. De ondernemers zelf geven aan van... nou, de markt is al redelijk verzadigd in Utrecht. Als je die kwaliteit zou gaan maken... is het eigenlijk het slechtste wat je kunt doen... is gaan stimuleren van overheidswegen... dat er meer kroegen zouden moeten komen. Maar uh, hoe, hoe zouden ze dat stimuleren uh, willen doen? Want het is toch een, een vrije markt, lijkt mij. Nou, dat, dat zou je denken. Maar de praktijk is in werkelijkheid dat uh, heel veel gemeentelijke regels... belemmeringen opwerken, opwerpen voor ondernemers om daadwerkelijk iets te kunnen exploiteren. En ook bijvoorbeeld als het gaat om uitbreidingsmogelijkheden. En daar komt dit nieuwe voorstel wel enigszins tegemoet... dat ondernemers ook kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld in kelders... en ook ja. kunnen aanbouwen. Dat wordt versoepeld. Maar, maar nog steeds zijn er, zijn er heel veel regels die het een ondernemer moeilijk maken... om gewoon een goed restaurant of café te kunnen. Maar versoepeling van de regels, dat is toch juist iets wat de VVD... dan toch wel goed in de oren klinkt, terwijl u nu eigenlijk zegt... Ja, nou, het probleem valt hier heel erg mee. Ja, nou, het gaat ons nog lang niet ver genoeg. Hè. Men constateert eigenlijk in de brief ook die naar de Raad is gestuurd van ja... We zijn er trots op het feit dat er eigenlijk bijna geen regels bij komen. Wat ons betreft moet je het juist aan de andere kant op gaan. Dan moet je bijvoorbeeld ook bestemmingsplannen kijken. Bijvoorbeeld ook regels zoals het gaat om de grootte van terrassen. En ook het kunnen italeren, het uitstellen van wagen in de openbare ruimte. Om die groverheid te soepelen. Maar als we het concreet maken, waar zit dan de wrijving tussen u en het college? Allereerst natuurlijk de voorstelling van zaken. Utrecht doet het zeker niet slecht. Ook richting 2018, als we ook van niet zeggen om cultureel hoofd te zijn, denken we als Utrecht ook een unieke aanbod hebben, een compacte binnenstad die goed te bereizen is. Ja, Waar ook heel veel, te, heel veel te doen is. Ja, maar hoe zou je de binnenstad graag zien? Op welke manier wilt u dat vormgegeven zien? Dat de, dat de horecaondernemers zoals in Groningen altijd open mogen blijven bijvoorbeeld? Zou dat helpen? Maar ja, men stelt ook voor om de winkel te, of de openingstijden van uh, de horeca ver te beperken. Dat zien we eerlijk gezegd niet zitten. Dat heeft een om het mooi met buitenwijken te maken waar we restaurant zijn. Mm -hmm. um, kijk, je moet als, we vinden als VVD dat je moet sturen op de externe effecten die horeca met zich meebrengen. Dat betekent dus overlast. En eer, ja. ik zeg, moet je het daar ook omdraaien. Iets kan hè, te zijn er sprake is van een onevenredige belasting van de omgeving. Vrije openingstijden ja, inderdaad. We hebben een ruime openingstijden in Utrecht. Wat dat betreft zijn we ook uniek. Dat vind ik zeker dat we zeker moeten bouwen voor, voor, voor de stad. Maar bent u voor vrije openingstijden? Ja, In Amsterdam wil men na ongelimiteerde openingstijden. Ik denk dat we dat moeten onderzoeken. Want je vraagt natuurlijk wel wat van de mannen van cafés. Maar in de plekken waar het kan moet je dat zeker overwegen. In ieder geval niet teruggaan als het gaat in de openingstijden die er nu zijn. Wilt u meer horeca buiten het stadcentrum? In Leidse Rijn, in Lunetten? Ja, nou dat is een groot probleem. Uh, Leidsche Rijn, Nieuwe Rijk, in de orde van de, van de stad Leeuwarden... waar eigenlijk nou, met een beperkt aantal restaurants en cafés zijn... daar merk je vooral dat je tegen bestemmingsplannen aanloopt. Uh, Beperkingen eigenlijk die ondernemers niet mogelijk maken om een, een kroeg te runnen... omdat het gewoon ook echt niet kan volgens het bestaande bestemmingsplan. En dan krijg je dus een hele ja, uh, armoedige buurt in die zin dat er een gebrek aan voorziening is. Zijn de, de en cafés en Leidsche zijn echt op één hand te tellen... Terwijl er wel degelijk vraag naar is. En door die regels te versoepelen, denk ik ook. Dat geven ondernemers ook zelf aan dat ze zeker bereid zijn om ook aan die kant van de A2 en het Amsterdam Rijnkanaal een zaak te beginnen. Ja, maar de voorstelling van zaken is wat u betreft dus een stuk positiever dan nu geschetst. De kwaliteit kon nog wel iets omhoog, zei u. Heeft u dan nog voor de mensen die toch die kwaliteit willen nog een tip? Waar moeten we nou echt uitgaan, meneer Gillissen? In Utrecht? Nou, eh, elke elk, kroeg elk, elk in Utrecht is ja. goed genoeg. Ik, eh, ik kom zelf heel graag in Café de Zaak. Dat is tegenover het stadhuis. Niet heel geheel, ontoevallig. <laughs> en uh, daar is gewoon goed vertoeven met lekker eigen bier. Dus iedereen die in Utrecht okay. komt. kan ik zeker in ieder geval een bezoek wow. aan Café de Zaak uh, aanraden. Voordat wij op de vingers getikt worden voor uh, ongeoorloofde reclame. <laughs> bedanken wij u voor dit gesprek. Dimitri Gillissen, raadslid voor de VVD in uh, Utrecht. Goedenacht. Muziek in de nacht. Achter ons staat John Tarifa en zijn band en ze spelen In My Pocket. The longer I wait, the longer it takes to get me what I need what I need to do is seize the day. The longer I wait, the longer it takes To get me what I need yeah. what I need to do Is seize the game Yeah, I may be poor But I'm rich with happiness And I'm glad for having this opportunity To rap, cause it's me being me I'm thankful to believe Believing in myself allows me to achieve goals So I give more than I take. Don't take advantage of it. I learn from my mistakes. Just a young Albanian dreamin'. I rock in stadiums. Tap into your energy, you penetrate your cranium with spoken words. The message in the poetry that'll relax your mind, like you're underneath the palm tree and Curacao. Listen up, you are now in tune with John Tarifa. This is how I get down. I don't have a lot, but what I got is what I'm gon' give. Give you my all for as long as I'm gon' live. I tip a poor man's hat and I say this is your world, man. Enjoy the rest. Yeah, I got less in my pocket, more in my soul Do wanna give, don't have so much, so I got love to give, hey Got love to give, I got less in my pocket, more in my soul Do wanna give, don't have so much, so I got love to give, hey Out. This music taught me valuable lessons. Full stop, that's the end of the sentence. So I'll take it back to the essence and walk to the future in the presence of present and proudly present you. My mic is my soulmate. Paved the way from so right to so great. So slowly, so I can't pick up what's going on right along the way. Allow the rain. Wash away the pain and remove every stain. The doors always open at the place where I'm staying. Picasso is a casa, like Picasso. I, I paint. you the portrait of a poor man's dream. Family far away, and it always seems like there's nowhere to go. And even though I got less in my pocket, got a whole lot more in my... I got less in my pocket, more in my soul. Do want to give, don't have, so, right, so right. I so got love to give, hey. Hey.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 The longer it takes to get me what I need, and what I need to do is seize the day. Now, the longer you wait, the longer it takes to get you what you need, and what you need to do is seize the day. The longer you wait, the longer it takes to get you what you. John Tarifa, hij is bij ons de hele nacht in de studio. In ieder geval tot vier uur speelt hij nog twee nummers. Dit was In My Pocket op Radio 1. Volgend uur dus meer John Tarifa, maar nu eerst de rubriek waarin Klein Nieuws groot is. Het beste dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. We beginnen met een prachtig liefdesverhaal uit het dierenrijk. Vorig jaar, toen bloeide de liefde op tussen twee ooievaars. Maar toen... De twee bouwden een nest en deden pogingen nageslacht te produceren... maar in september vertrok het mannetje. Onverrichter zaken naar warmere oorden. Het gekocht wiekte vrouwtje, dat dus niet kan vliegen... bleef achter in het park. Verscheurd bleef het vrouwtje achter. Maar ware liefde overwint altijd, dus... Maar sinds vrijdag is hij terug... Tot vreugde van haar en tot verbazing van de dierenverzorgers. Nee, we hadden hem eh, inderdaad niet terugverwacht dit jaar. Wel gehoopt, maar eh, ja, we hadden het niet meer verwacht. Ah, de liefde. Het gaat soms met horten en stoten. En als je een half jaar weg bent geweest... kun je zelfs als ooievaar dan niet meer zomaar aankloppen. Gisteren was het mannetje al takjes voor een nieuw nest aan het verzamelen. Vandaag nam hij een wat meer afwachtende houding aan. Op een lichtmast op de parkeerplaats. Met zicht op zijn partner. En er is zelfs een nieuwe vrouw in het leven van het mannetje. Er is sprake van een crimpassioneel. Het slechte nieuws is dat de verhouding tussen de twee vrouwtjes in Mondoverde... die normaal gesproken vreedzaam in één hok leven, ernstig is verstoord. Het vrouwtje van het koppeltje ziet haar hokgenoot nu ineens als een rivale... Ja, het gaat, het gaat zo erg, is het geworden, dat we, hebben, dat we de dieren uit elkaar hebben gehaald. Mm. Omdat we bang zijn dat anders een van de twee het niet zou overleven. Maar als het vrouwtje het mannetje kan vergeven en het andere vrouwtje verdringen... dan wordt er weer geprobeerd liefdesbaby's te maken en dan leven ze nog langer gelukkig, toch? Mocht er dit jaar wel nageslacht komen, dan kunnen de kuikens... als ze zover zijn met hun vader in de winter naar Afrika. Moeder zal helaas moeten achterblijven en wachten op de volgende lente. Oh. Het leven van een ster als Jan Spi Smit is vol variatie en avontuur. Zo heeft hij sinds kort een eigen tulp. Leuk natuurlijk, maar deze verslaggever had zo te horen weinig zin om dit item te maken. Onder vorse belangstelling van de pers doopt Jan Smit zijn eigen tulp. Het is dan ook een hele mooie. Ja. En Jan legt zelf even uit wat voor tulp het is. Nee, het is een hele mooie uh, tulp. Ja. En ook de Keukenhof is laaiend enthousiast. Ja, dit is een geweldige tulp. Ja, maar dan is er opeens een probleem. Nu uh, is er nog een Jan Smit, hè? En die woont ook in Volendam. En hij is ook een tulpnaam vernoemd. Eerder dan die van uh, Jan Smit de Zanger. Dus... Als dat goed is niet. Hij woont in Volendam. En dat hoop ik dat het deze Jan is. Hij is palingroker. Oh-oh, foutje. En palingroker Jan Smit, die trekt dus een lange neus. Nou Jan, je... Je bent altijd Haantje de voorste, maar nu was deze Jan Smitje toch net even voor. Vroeger, toen de politieke wereld nog draaide om de verkiezingen van de nieuwe PvdA-leider, was er één vrouw die absoluut opviel. Lutz Jacobi. Ze won er wel niet, maar vanaf nu kent iedereen haar naam. En vooral gekenmerkt door haar markante stem. En dan komt Lutz uit Friesland. En voor de mensen die haar niet erg verstaanbaar vonden, hebben we een verrassing. Lutz in het Fries. De die had een uh, de protesteemd, had een plattelonen protesteemd. Er ja, hebben jongeren uh, al jaren gestemd. Uh, een beetje afhankelijk van de doelgroep die uh, redelijk actief aan stemmen is. Dus ja. Die uitstraling was heel, heel ja. ja. Omroep Friesland volgt Lut Jacobi op de dag dat bekend wordt gemaakt... wie de nieuwe leider wordt van de Partij van de Arbeid. Vooraf heeft ze er nog lekker zin in. Onderwijs naar het debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam... treft Jacobi de toekomstige partijleider. Maar dat weten ze dan bij de Vanzelfs nog net. Hey, het hal van de Leeuw. Ja, dat is gezellig. Ja? Hoe viel dit? Nou, nee, wel leuk. Ja. Ik heb je voorsteld dat iedereen heel nieuwskerig is. Oh, en dat was zo close. Helaas wordt ze laatste. En dan is haar stemming ineens een stuk minder. Jacobi Heldt de meeste stemmen. 2,3 procent. En dat valt haar al op. Ja, dat is uh, voor deze situatie gewoon wat leeg. Maar ik ben ik hartstikke let begonnen. En, uh, op zich vind ik... Uh, ja, ik kijk graag even doen hoe de 3 in het wordt met in het oors. Ach, of ze wint of niet, iedereen houdt van Lutz. En daarom als afsluiting deze lieve woorden van Diederik Samsom over Lutz Jacobi. Nee, maar ze heeft een fantastische campagne gevoerd en ik heb van haar genoten. Uh, dus ik uh, heb haar ook van harte bedankt. Want ze was echt een verrijking, een aanvulling in deze campagne. En daar ben ik haar heel dankbaar voor. Een verrijking was ze zeker. U hoorde fragmenten van L1, RTV Noord-Holland en Omroep Friesland. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Zometeen een reportage van Rens Goosling. Hij gaat leren te bakken. After, you've gone and left me after you've gone, no when you grow lonely. Your heart will break like mine for you, only. After you've gone, After you've gone away.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 onze 16-jarige verslaggever Rens Goosling die leert de wereld kennen. En wij gaan een beetje met hem mee. Hij wil de beste worden in alles. Vorige week leerde hij met Emiel Ratelband positief denken. En deze week leert hij hoe hij een taart moet maken met niemand minder dan Simon de Jong. Ook wel bekend als, als Abel uit de taarten van Abel.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 Wat ik dan meestal doe, is een beetje klein, voor. Ja. En dan mooi groot, in sierletters, Marlon. Helemaal goed. Zoiets? Ja. Prima. Maar je hebt het goed gedaan. Ja? Keurig. En we doen nog een vuurfortijn in. Of een kaarsje? Gezellig, hè. Zo, nou ja. De taart is ongeveer af voor Marlon. Ik heb er wat versieringen gezet. Hoe vind je dat ik het heb uh, gedaan? Ik, ik, ik ga toch eens kijken wie jouw lerares Nederlands was uh, schoonschrijven.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 Mogen voorbereiden. Je hebt je volgevreten hier? Nou, heb... ja, bij wijze van spreken, ja. Nou ja, daarom jongen. Rens heeft de taart voor jou versierd. Wat is die mooi, hè? Dat wordt zeker smullen. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.